Goedemiddag, ik ben City en dit is het nieuws van NOS op 3. Het centraal orgaan opvang asielzoekers zegt dat er veel meer opvangplekken nodig zijn... als statushouders geen voorrang meer krijgen bij huurwoningen. Het COA waarschuwt dat mensen vanuit de opvangplekken moeilijk zullen doorstromen... waardoor lange dure noodopvang nodig zal zijn. Woonminister Keijzer wil met de wetswijziging statushouders geen voorrang meer geven... en ze is het niet eens met de kritiek van het COA. We vinden het dus wel normaal dat onze eigen twintigers en soms inmiddels zelfs dertigers... met elkaar woning delen en en het volstrekt geen enkel probleem vinden dat mensen die hier twee, drie jaar zijn een eigen volwaardige sociale huurwoning krijgen. Een van de oplossingen naar de toekomst toe kan zijn, is dat statushouders ook met elkaar woningen gaan delen. Het de COA adviseert de minister het plan eerst goed door te rekenen voordat het wordt ingevoerd. De jongen van elf die vorige maand werd neergeschoten in Rotterdam is overleden. Er werd half februari gevonden in een huis na een melding van een harde knal. De politie zegt dat een groep vrienden aan het spelen was met een vuurwapen. Een derde van alle geplande nieuwbouw gaat mogelijk niet door vanwege de stikstofregels. Volgens bouwbedrijven gaat het om bijna 250.000 nieuwbouwwoningen die de komende vijf jaar gebouwd moeten worden. Voor de bouw worden mogelijk geen vergunningen afgegeven omdat ze dicht bij natuurgebieden liggen. En beleggers kunnen adviezen van financiële influencers... maar beter negeren. Omdat ze vaak leiden tot verlies, schrijft het Financiële Dagblad. Op het moment dat een finfluencer nou, een aanbeveling advies doet... voor een aandeel of een cryptomunt, dat dat een effect is die al in de maanden daarvoor... vaak al heel positief in het nieuws was. Maar op het moment dat dan daadwerkelijk die uiting wordt gedaan in dat filmpje of in dat plaatje... dat het sentiment eigenlijk al gedraaid is bij professionele analisten. Het blijken dus vooral dieren te zijn die ook nog eens te traag zijn. Het weer dan nog, het spettert hier en daar nog een beetje. Maar tussendoor wordt het steeds vaker wel weer droger. Hoor. Het is ook zon vanmiddag en het wordt ongeveer 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is de hart van de ANWB. Op de N242 Alkmaar richting Middenmeer tussen Ring Alkmaar en Sint Pancras...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 En welkom terug bij het derde en tevens laatste uur van Even Geen Rust aan de Kust. En in dit laatste uur gaan we weer heel wat dingen bespreken en beschouwen. Um, we beginnen natuurlijk met onze Hanny. Want Hannie, jij... De Oh, sorry, ik uh, moet wel je schuifje openzetten natuurlijk. Anders dan moet je heel hard roepen. Ik dacht mijn schuifje. Ja, je ja, was mijn schuifje? Mijn <laughs> schuifje zit nog dicht. En, uh... <laughs> ja, Han, nou ja, ik ga beginnen met de cultuur eigenlijk een, een jingle voor de cultuuragenda? Ah, ja, nee, maar hadden we hadden helemaal in het begin... Ja? Ik had je zo'n muziekje eronder, weet je wel? Of ben je dat prep? Nee, toen zei ik: dan, wat is? Dit? Ik hoor nog geluid. Zei ik: ik hoor nog geluid. Zei ik, ja, daar had ik oh. juist heel creatief eronder gezet. Maar ja. geen jingle, nee, dat hadden we niet. Nee, oké, okay, okay. Nee, jij deed meestal een yell of zo. Oh. En uh. hier is Hani met de Nou, Geweldig, geweldig. <laughs> <laughs> dat houden we erin. <laughs> Deze week is het boekenweek. Dat hoorde je al van Beb net. En het thema is dit jaar je moerstaal. Dit jaar ontvang je bij aankoop van 15 euro... het boekenweekgeschenk van Gerwin van der Werf. Dat heet De Krater. Uh, en Gerwin van der Werf zijn boek is gekozen. Het is namelijk uh, een soort prijsvraag geweest. Mensen konden anoniem uh, een script insturen. Okay. Normaal wordt er iemand aangewezen. Net zoals vorig jaar met de familie uh, Splinter. Weet ja, wel, dat was de, de, de hele familie ja, Chabot. Chabot. Ja. En uh, nu was het anoniem en daar is Gerwin uitgekozen. Het schijnt een geweldig leuk boek te zijn... over drie broers en een zus... Uh, ik weet niet precies uh, wat het met de moerstaal wat, te maken het heeft. Het ligt al op mijn kastje hoor. Ja, kastje. Jij hebt al 15 euro besteed. Meteen. Ja. meteen. De krater. <laughs> nou, in boekhandel uh, Blokker, in Heemstede zullen in deze boekenweek diverse schrijvers hun opwachting maken. En op vrijdag 21 maart is dat de auteur van het boekenweek SC van dit jaar. Dat is uh, Paulien Cornelissen. En ze is al in heel veel talkshows geweest. Ze heeft een essay geschreven met de titel: hè Wij zijn namelijk het volk van hè ja. En ook een beetje van die woordjes die we gebruiken om dingen uh, gezelliger te maken, gewoner. Ja, ja. En wij zijn dat zelf eigenlijk niet meer zo. Eigenlijk zijn we niet gewend dat wij dat doen. Dat hebben we niet meer door. Dus een beetje maar dat ventileren. klopt wel. Want ik heb af en toe, dat denk ik, ja, waarom zeg je dat nou hier? Weet ja. je, dan is iemand nee, met een receptje bezig en die zegt dan, ja, dan doe ik er eigenlijk een ei bij. Ja. Dan denk ik ja, wat, wat met dat eigenlijk, eigenlijk. Zeg je maar, moet er eens op letten. zeg maar. En als je een, een handeling doet, zo, zo, oh, ja. zo. Ja, dat soort dingen. Ja. ja wij, wij verzwakken daarmee onze, onze, onze zinnen, hè? Want ja. anders klinken ze bijvoorbeeld heel hard. Heel hard. Dat schrijft ze ook. Ze zegt van, als je zegt van, geef mij dat boek. Dan klinkt dat nogal dwingend. Maar ja. dacht, geef even dat boek, ja. even oh, uh, ja, ja, ja, ja. al die soort woordjes. Ja. Nou, dat, dat, daar gaat haar essay over, en dus. dat krijg je normaal altijd bij de boeken. ze was ook geïnspireerd omdat ze in Engeland uh, Nederlandse les heeft gegeven, ja. en aan die jongelui moest uitleggen waarom we ja. die woorden ertussen gooien. Ja, ja, nou leg dat maar eens <t dette> ja. uit. Ja. Om te, te verzwakken. <togra Villa> <togra> ja. En, uh, uh, en ook een ding als ze zegt van, staat had ook iets met een badhanddoek. Van uh, iemand gaat weg met een badhanddoek. Ja. En dan oh, je ga je weg met hem, uh, ga je soms weet je, je oh, een ja. ga je soms, dan ja. wordt het insinueren. Het oh ja. soms. Uh, ja. Ja. Het is soms. ook maar net hoe je het uh, dat, als internaat. Dat maakt het, het minder dwingend als je zegt, van, ga, loop jij weg met die badhanddoek? Man. Ja. Want anders ja. anders krijg je dat effect wat je met André van Duin had? He, dat hij met twee schaatsen rond zijn nek uh, richting het water loopt. En dat iemand zegt: Ga je schaatsen? Ja, ja, ja. Dat is, uh, ja inderdaad. Ja. Ja, vind je het nou een kapper geweest als iemand nog maar drie haren op had. Ja ja, ja, ja. ja ja, dat soort dingen. Nou, dat heeft ze heel goed samengevat in, ja, die, in de essay. Hè, hè? Zo, ja. zo goed dat uh, alles is al uitverkocht. Ja. Dus de, de zijn, uh, ze gaan een herdruk doen. Ja? En als ze dat, die herdruk hebben... dan heeft ze een soort primeur. Of dat zeg je dat, een, een record. Ja. Dan ja. 61.000 uh, essays... die er uh, over hey. de klopmaat so zijn. Die als ze schrijft ja. ja. ook zo, zo ontzettend leuk. Nou, in ieder geval, je kan ja. haar dus uh, meemaken... op 21 so. maart Als je er nog in kan. Dan ja. Het ja. Is, ja. is namelijk gratis. bijvoorbeeld Hot on bloek Blue. Dan kan je de kwalitekt Zo is is het, door de binnenweg. Is het soms gratis? Is het soms gratis? Dus dan kan je heen en dan kan, kan je een boek kopen. Dan krijg je en een geschenkt erbij. En je kan uh, dat laten signeren. Dan Pauline, is er vanaf drie uur. Op vrijdag 21 maart. Uh, even kijken. Op vrijdag 21 maart in Haventheater IJmuiden... om half acht is het concert ABBA met Thank You for the Music. Het is een twee uur durende tribute show. En er passeren alle grote hits van ABBA vanaf het legendarische songfestival-hit Waterloo... tot Mamma Mia, Dancing Queen, Money, Money, Money... en natuurlijk Thank You for the Music. We kunnen ze praktisch allemaal meezingen, toch? Ja. En aan het eind van het jaar zingt de halve wereld luidkeels van... Happy New Year, ja. Ja. Happy New Year. Ja. Ja. Ja. Heerlijk. Ja. De muziek van die Zweedse groep ABBA... heeft een tijdloze aantrekkingskracht... en blijft steeds nieuwe generaties aanspreken. Ja. En vooral na het succes van de film en musical Mamma Mia is de populariteit van ABBA songs torenhoog gestegen. Er is een negenkoppige showband en vier topvocalisten, en die laten ABBA horen zoals het bedoeld is... in een performance die zo dicht mogelijk bij die originele soundbank... dat je denkt, hè, ik hoor echt ABBA. 21 maart in het Haventheater in IJmuiden. Ticketprijs 35 euro. Reserveren www.haventheater.ijmuiden.nl Dan ook op 21 maart, dan blijven we even bij de muziek in Hoofddorp... De Grote Meer. Uh, de show van Celia Romley. Love songs and more. En het is leuk, Celia zelf zegt erover: van uh, ja, ik krijg het nou inmiddels ook, herken je dat? Van dat ouderen zeggen: Weet je nog wel die goede oude tijd? Ik weet niet hoe oud Celia is, maar ze zegt dat zij dat inmiddels ook doet. Uh, ze zegt, ik merk dat ik soms ook begin te zeggen, weet je nog wel. Ja. En ik kijk steeds meer naar oude filmpjes... en ik luister naar die heerlijke muziek van vroeger... dat ik terugdenk aan een hele leuke, mooie tijd. En in deze tijd, waarbij na alles digitaal is geworden... moeten we soms weer even lekker teruggaan... naar die heerlijke, romantische love songs van toen. In deze nieuwe theatershow van Etcilia speelt ze samen met haar female band, dus allemaal vrouwen... speelt ze veel uh, nummers, zingt ze over de liefde... en die wil ze met jullie delen. Love Songs and More, at Celia Romley. Te zien op 21 maart in de Grote Meer. In Hoofdorp, reserveren, c.nl. Dan heb ik iets leuks gevonden. Ik was eventjes aan het zoeken her en der. Uh, speciaal voor de jongeren of voor de ouderen die dit horen... en zeggen, ja, hey, ja... Ik heb ook zo'n ingetogen creatieveling of een echte dramakenner thuis zitten. Zo'n kind die graag buiten is en zin heeft om te leren theater te maken... te acteren en ondertussen ook nog nieuwe vrienden te maken... Save dan de the date, want van 28 april tot en met 3 mei, dan is het ook vakantie. Dan vindt in het Amsterdamse Bostheater de Jongerenweek plaats. Waarin jongeren in één week een eigen voorstelling gaan maken. en spelen onder leiding van twee ervaren theaterdocenten. Nou, dat is toch enig. Als ik als dat ik te wilde, gek. zou ik als ik jong was. Ja, ja, was dat zo. zo dan had ik ah, zoiets mee te mogen doen. Ja, vroeger, had, uh, vroeger, vroeger had Zandvoort zijn eigen theaterschool hè, voor ja, kinderen. Dat is toch één, Dat was fantastisch. Nou, fantastisch. Dit, dit, dit, het bostheater is trouwens ook heel erg leuk. Zo'n arena midden in de bossen. Nou, lijkt het je interessant? Wil je meer informatie? Kijk dan even op bostheater.nl. Meld je aan. En dan wordt er vanzelf dus contact met je opgenomen. Zeker voor onzekere kinderen is dat heel goed, Hartstek hè? Ja, hè? Ja, Toneelspelen, ja, want echt. dan... Leren ze uh, zich in een andere uh, situatie ja. in een rol te zetten. Ja. Waardoor ja. ze zelfverzekerder worden. Ja. En dat gaat onherroepelijk ook op een gegeven moment... ze weer gaan hebben in hun eigen leventje. Dus ja, want niet... dat was ook Ach. wat uh, uh, uh, Douma zei. Die wij kennen als Dolly Bellefleur. Ja. Was een gepest kind. En ja. onzeker, dit is natuurlijk heel groot. Ging zich omkleden en werd gewoon iemand. Mm -hmm. In een rol durf je veel meer. En dan dat... ja. Precies, en heb je hebt andere kleding aan. Dat werkt ja, dan ook al. Ja, Ja, ja precies. Dus uh, Meld je kinderen ja, aan. Ja, meld, meld je kinderen, kinderen aan. aan. Dat is hartstikke leuk. Maar, uh, zaterdag 22 maart, het poppodium De Grote Duik. Raadhuisplein, te Hoofddorp. Heb je Drumpraat on Tour. Zeg je dat wat, Beb? Nee. Nou, Bereid je voor op een unieke backstage ervaring... met Drumpraat on Tour. Drumpraat on Tour is een kruising... tussen een concert, een college tour... en een uitzending van V. VI? In deze unieke setting neemt host en online talkshowmaker Sietse Huisman. je samen met de Golden Earing drummer Cesar Zuidewijk mee naar een wereld van tourbelevenissen. Met backstage verhalen en mooie performances. Nou, we kennen Cesar Zuidewijk natuurlijk allemaal. Die heeft helemaal ja. geen introductie nodig. En hij is bijna net zo'n goede drummer als onze Beb die hier zit. Toch? Heel hartelijk, heel hartelijk. Uh, ja, ja, ik heb ja. dat voor... Uh, hij op heeft zitten. echt uh, uh, ja. naar jou gekeken. <laughs> nou ja, bijna dat hij het net zo goed wordt. Cesar krijgt nu de slappe ja. lach, ja. Nee hoor, Bepp, het is echt... In ieder geval de beste drum, vrouwelijke drummer. Ja. Dat kan je ook niet zeggen, ja. maakt kan kan niet uit. Maar, maar, niet, maar, maar, niet maar ja, hij was 50 jaar de drummer van de Golden Earring... waarmee hij de wereldhit scoorde als Raider Love, Twilight Zone en When The Lady Smiles. Ticketsprijs is 18,50 graden heen. Hij is ook op pad met zijn band Sloper. En natuurlijk met deze show Drumgaten. hele Tour. bijzondere drummer. Hè? En wat, dat heet met de chic woord autodidact. Ja. Toen hij begon, nou, wist hij weinig, had geen les gehad, hij kon geen noten lezen. En dat heeft hij allemaal zelf ontwikkeld. Ja. En nu geeft hij les. En Geweldig. Geeft hij dit soort workshops? En ja. Het is een hele grote drummer. Geweldig hoe hij dat helemaal uit zichzelf heeft. Ja. heeft naar boven gebracht. Ja, en ja. Het is natuurlijk ook heel leuk, die verhalen van uh, On tour. Ja, en laat en, uh, het ook inspirerend zijn voor, voor jonge mensen. Je hoeft niet per se naar het conservatorium te hollen. Nee. Ga gewoon werken aan waar je goed in bent. Ja, ja. nou ga erheen. Kijk even op c.nl. Ik heb iets grappigs. Zaterdag 22 en 23 maart is er een enorme flooienmarkt... in het Expo Greater Amsterdam te Vijfhuizen. Kennen jullie dat? Dus is een enorme expositiehal. Ja, ja. Dus ik, ken, voor... ik herinner me dat. Daar werd de fiets echt... van mijn vriendin gestolen. Maar dit terzijde. 32 <laughs> auto's kunnen de parkeren. 3200 ja. moet ik Zo, zeggen. Ja. Uh, tijdens dit evenement vind je veel mensen die dus dezelfde hobby delen. Dus stel jij verzamelt kunstgebitten of andere protheses. <laughs> of verzamelt het naam. Of vergieten. Noem hem dwarsstraat. <laughs> He, je, je hebt de gekste dingen die mensen verzamelen. Absoluut. Dan zijn daar verkopers. die hebben dat. Die hebben gewoon ja. voor jou kunstgebitten in alle maat. Je kan ze <laughs> daar uitproberen. Het kan er allemaal. Gad zoek je, nou, je, <laughs> zoek je leuke spulletjes uit tijd? Ga erheen. Ja, het is werkelijk. Uh, Alles is het. Zoek je leuke cadeautjes. Ga erheen als er staan allemaal rolling kitchen is. Je kan er lekker eten. Nou, Ik denk dat het is leuk op zondag of op uh, zaterdag in Hoofddorp. Dan ga ik naar woensdag 26 maart. Is eigenlijk een vrouwending. Maar we zijn hier met vrouwen. Dus dat kan ik wel even zeggen. Theater De Liefde in Haarlem. De dubieuze avond. De dubieuze avond wordt gepresenteerd door Tecla dan Ik weet niet of jullie haar kennen. Maar ze is pas geleden genomineerd met jullie. Uh, Oscar nominatie van die. Nee, ze heeft hem gekregen voor uh, ik ben geen robot. Ja. Misschien is dat bij jullie langs Ik heb die film ja, gezien. Ja, zeg, dat is wel weird, zeg? Ja. Ja. Oh, wat ja. is dat een enge docu? Ja. Ja, het is een gevarieerde avond, vol nieuw talent en vers materiaal. Ja, er is stand-up comedy, er worden liedjes gezongen, er worden verhalen verteld, soms grappig, soms wat kwetsbaarder. En in elke keer is het een verrassing welke vrouwen je gaat zien. En ja, er is een bepaalde line-up met bekende, gevestigde namen. En de namen waar een keuze uitgemaakt gaat worden zijn onder andere Aaf Brand Korstius, Harrie Minnis... daar is ze weer, Pauline Cornelissen en Brigitte Kaandorp. Dus je weet nooit wat je te zien krijgt. In ieder geval ga erheen, onbekend talent, met dus één hele bekende Theater de Liefde. En dan kan je reserveren, theaterdeliefde.nl. Het is op een woensdag, zei ik, hè, woensdag 26, 26. maart. Ja. Dan is het natuurlijk ook even de moeite waard om te vertellen dat de keukenhof weer open gaat. Oh. Ja, de Keukenhof is geopend van 20 maart tot en met 11 mei. Gedurende deze periode kun je dagelijks genieten van het mooiste lentepark ter wereld. Daar moet ik eigenlijk best trots op zijn. Nou, wij ja. vinden dat zo normaal, maar uh, ja, de geloof, hele wereld komt hier naartoe. Wij kennen de Keukenhof, ja. ja. Er zijn dit jaar ook weer heel veel speciale evenementen. Zoals bijvoorbeeld 22, 23 maart, dan vier het begin van de lente. Dan zijn er allemaal dweilorkesten die door het, de keukenhof lopen. Maakt het allemaal extra vrolijk. 28 tot en met 30 maat. Dan gaan ze een soort ja, een typisch Oud-Hollands weekend maken. Met oud hollandse de oude ambachten. Authentieke muziek uit die tijd. Nou, uh, je moet even kijken op de website. Er zijn veel meer uh, evenementen dus. Het park is geopend van 8 uur s morgens tot 7 uur s avonds. Plan je bezoek op tijd, zodat je verzekerd bent van tickets. Moet tegenwoordig ook vooral, ja, Het is hè? altijd heel druk. Ik zal nooit vergeten dat we corona hadden. En dat de Keukenhof dat er gewoon een cameraploeg doorheen reed. Ja. En dat dat op tv was. Wat was die Keukenhof? Toen goed te ja. zien ze. Ik had hem nog nooit zo goed gezien. Gewoon op tv. Ja, ja, ja. De Keukenhof. Ja. Nou, wil je tickets? Ze zijn online te koop via www.keukenhof.nl. En hier kun je dus ook alle verdere informatie vinden... over de bloemenshow en de overige evenementen. Ik zou zo zeggen, het mooie weer komt eraan. Nou. Tijd om naar buiten te gaan. Op naar de bollen. Wanneer de bollen bloeien in hun wonderteren kleuren... en zoet zoetbedwelmend geuren, daar gins bij Hillegon...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 En het woord is aan Beb, dat geef ik nu graag. Een ja, woord. wij hebben namelijk weer iets om heel erg trots op te zijn. Echt hè? Want onze dorpsgenoot Yves Berendsen is een van, degene, een van de jonge artiesten in ons land... die dit jaar een Edison heeft gekregen. Er waren verschillende categorieën. Pop, dance, hiphop, nieuw album, nieuwkomer... En er was ook een categorie Hollands. En daar is Yves Beretsen uitgekomen. Uh, het juryrapport was zeer lovend. Het succes komt niet vanzelf. Er gaat een jarenlange weg aan vooraf. En dat geldt ook voor Yves... die ruim tien jaar lang uh, aan zijn carrière heeft gewerkt. Zijn muziek is herkenbaar net als zijn gezicht. Al was zijn avontuur bij de talentenjacht op televisie kortstondig. Want na één aflevering was het al voorbij... Dus dit bewijst, Yves is een doorzetter. Het was maar een avontuurtje van hem op tv, maar zijn verhaal bij het grote publiek ging verder. Door de jaren heen wist hij met positieve energie en herkenbare thema's muziek te maken die veel mensen raakt. Dat was het afgelopen jaar raakte hij heel Nederland met de single. Terug in de tijd. Dat werd een van de grootste hits van 2024. Met 60 miljoen streams... is dat Zo. een voorlopig hoogtepunt van een carrière... die hem zelfs naar twee uitverkochte shows... in de Ziggo bracht. En waarschijnlijk nog heel veel meer successen... in de toekomst. Daar lopen we niet op vooruit. En we kijken ook niet terug. Want we staan nu stil... bij het grandioze succes van Yves. Edison voor zijn werk... en nou, keihard werkende man, u heeft het al gehoord... die ook de tegenslagen gewoon doorstond en meer dan verdient. En wij als Zandvoorters zijn natuurlijk weer extra trots. Gefeliciteerd. Zeker gefeliciteerd, weten, ja. Nou, gefeliciteerd namens het team van Even Geen Rust aan de Kust. En mocht je tijd hebben voor een interviewtje, uh, Yves... je bent altijd welkom...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 Wat eigenlijk niet kon Onze eigen Zandvoortse Yves Berendsen. Met terug in de tijd. Waarmee die, die prachtige Edison prijs van 2025 heeft binnengesleept. Of is dat van 2024 nog? Uh, 24. Van het afgelopen jaar ja, zeker. Van, he? van het ja. jaar wat achter ons zit. Aha, ja, ja, Aha ja, ja, duidelijk. ja ik ga nog één nummer draaien. Ga jij dan onze gast bellen? Ik ga onze gast eens dus even Hartstikke ja, goed. Want dan krijgen we heel fijne informatie over uh, nog een... Een soort wedstrijd, hè? geloof ik. Yes, okay. absoluut. We gaan in aanloop daar naartoe luisteren naar het nummer... If You Could Read My Mind van Gordon Lightfoot. If you could read my mind, love... What a tale my thoughts could tell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 Cause the ending's just too hard to take Feeling's gone and I just can't get it back. hebben wij op ons verzoek Jan Willem Heikoop, de persvoorlichter van de stichting Lezen en Schrijven. We hoorden het onze jonge nieuwslezers een uurtje of zo geleden ook al zeggen. Er zijn gewoon heel veel mensen in ons land die niet goed kunnen lezen of schrijven, of sommigen helemaal niet. Dat heb je natuurlijk met mensen die uit andere landen hier naartoe komen, een probleem hebben met de taal. Maar ook de hier geboren en getogen Nederlander beheerst nog maar niet zo makkelijk het lezen en het schrijven. En daar is dan de stichting Lezen en schrijven. Nou. Welkom in ons programma. Jan Willem, ik ben zo brutaal je gewoon bij de voornaam te noemen. Ik heet Beb, dus dat uh, is wederzijds. Um, wat is de Stichting Lezen en Schrijven precies? Ja, goedemiddag Bert. Stichting Lezen en Schrijven, opgericht door Prinses Laurentien. En wij zetten ons in voor, zoals u al zei, de mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. En vaak vinden zij ook rekenen en omgaan met computers of smartphones lastig. Oké. Okay. Nou, dat is natuurlijk ook niet uh, heel makkelijk... Uh, dan neem ik aan, uh, als je nou bijvoorbeeld uh, niet kunt, goed kunt lezen en schrijven, en dat hou je een beetje geheim. Hoe kom je dan in contact met jullie stichting om daar wat aan te gaan doen? Ja, veel mensen die inderdaad moeite hebben met, uh, met lezen en schrijven, houden dat inderdaad uh, angstvallig vaak verborgen. Daar niet met anderen over te praten. Nee. Uh, er is nog veel uh, angst, veel schaamte, maar ook vaak ook onbegrip van anderen. He, ja. Dat we er heel makkelijk van uitgaan dat iedereen in Nederland onderwijs heeft gehad en dus heeft geleerd om te lezen en schrijven. Uh, en daardoor is het ook zo belangrijk dat uh, mensen die uh, die ervaring hebben gehad, uh, daarover praten. Uh, en deze taalheldenprijs is juist om die mensen die op latere leeftijd een cursus zijn gaan doen, om hen een podium te geven. Om hun verhalen, die vaak ontroerend prachtig zijn, uh, om die juist te laten horen om anderen die misschien nog zo'n cursus willen doen, ja. te inspireren. Oké, okay. en die cursussen. Uh, hoe kom je daarbij? Want je kan zelf niet goed lezen. Je zal misschien aan mensen hulp moeten vragen. Hoe kom je nou echt bij jullie terecht... Ja, dat, dat kan op gelukkig steeds meer manieren. Uh, okay. Dat kan via ons. Uh, uh, maar eigenlijk het meest makkelijk voor mensen is om dat te doen in de eigen woonwijk of in, in het eigen dorp of stad waar iemand woont. En in Zandvoort zijn natuurlijk ook gewoon taalhuizen bij de bibliotheek of kunnen mensen bij de gemeente terecht met vragen. Oké. Okay. En dan ga je naar binnen en dan moet je toch eventjes iets overwinnen... en zeggen van het gaat mij niet zo goed. Kunnen jullie mij wat informatie geven over die stichting? En er gaat iets gebeuren met die stichting. Want wat, wat staat er te wachten op vrijdag 2 mei? Ja, op vrijdag 2 mei maken wij uh, bekend uh, wie de taalhelden van 2025 zijn. Uh, en daarvoor kunnen mensen oh. zich nu opgeven. Uh -huh. Of uh, bijvoorbeeld vrijwilligers of docenten kunnen cursisten nu nomineren. Oké, okay. dus als jij uh, zo'n zo schrijf- of leescursus geeft... En je, en je denkt aan iemand die hele geweldige grote stappen heeft gemaakt... dan kun je hem aan jullie voordragen... Klopt, ja. Wij vragen nu inderdaad om gewoon zoveel mogelijk mensen uh, te nomineren. Uh, uh -huh. Zodat we uh, natuurlijk een, ja, een hele mooie lijst... en het liefst uit elke provincie één iemand... Ja. zodat we straks twaalf genomineerden hebben... voor de Landelijke Taalheldenprijs. Oké, okay. wij zijn natuurlijk heel benieuwd naar onze eigen. Uh, over hoeveel mensen in Nederland hebben wij het? Uh, hoeveel mensen uh, hebben er problemen met lezen, ja. schrijven... Dat, dat gaat helaas eh, om één op de vijf mensen, eh, één op de vijf volwassenen in Nederland. Oké. Okay. En eh, dat, dat is natuurlijk een bizar hoog aantal. Dat is een heel hoog aantal, maar het is misschien voor diegene die die ene is ook wel geruststellend. Ik ben met heel velen die dit niet kunnen. Hè? Het is ja, toch een soort ja, van top. gedeelde smart. Wat we, wat we vaak horen van ervaringsdeskundigen... is dat ze jarenlang het idee hebben dat ze de enige zijn. Ja. Omdat eigenlijk niemand erover durft te praten. Klopt. Uh, en op het moment dat ze dan eindelijk... Hè, maar soms na jaren die stap maken op cursus... Dan zien ze ineens, ik ben niet de enige, nee, He, sommige sommige in in dat heb ik ook wel eens gehoord van een ervaringsdeskundige, die herkenden op de les ineens heel veel mensen uit zijn eigen omgeving. Ja, ja, ja. Lotgenoten, nou dan hebben we het, wij hadden natuurlijk, daar hadden de jonge luid net ook over, dat dat ook heel veel voorkomt bij nieuwe Nederlanders, zo noemen we ze maar even, of Nederlanders uit andere landen die hier tijdelijk verblijven, maar waar wij het nu samen over hebben, dat zijn dus de autochtone Nederlanders, hier geboren en getogen, maar een stukje gemist. Klopt, ja. En ik, ik neem aan dat jullie dat ook in categorieën doen. Want nieuwe Nederlanders zullen bij inburgeringscursussen al veel aangereikt krijgen. Maar misschien was de eerste generatie van die nieuwe Nederlanders die hier binnenkwam... heeft de plank misgeslagen. Dat... Ja, klopt. We zien natuurlijk inderdaad dat het om, om verschillende groepen mensen gaat. Hè. Het is ook allerlei leeftijden. Het is mannen, het zijn vrouwen. Uh, hè, van van dorpen en steden. Ja. Er is niet één soort persoon waar het bij voorkomt. Uh, wat veel mensen in Nederland uh, inderdaad denken... is dat het gaat om mensen met Nederlands als tweede taal bijvoorbeeld. Of ja. derde taal ja. soms. Uh, maar we weten uit onderzoek dat bijna de helft eigenlijk gewoon hier geboren en getogen is. Wel, ja. of, of elders geboren, ja. maar wel naar de basisschool in Nederland. Ja, ja. Nou hoor ik je ook aan passant zeggen... het geldt ook voor mensen die heel veel moeite hebben... met, ja, met de moderne social media, met smartphones en laptops en tablets. Uh, ja. ik, dat is natuurlijk weer een andere categorie. Uh, maar hoe verhoudt zich dat tot het probleem? Daar zijn, daar zijn niet hele duidelijke onderzoeken naar. Maar wat we, eh, en dat merk ik ook in mijn eigen leven. Ja, de, de computer en, en de smartphone we zitten tegenwoordig overal bij. Ja, eh, ja. Een afspraak maken voor mijn huisarts. Of eh, de belastingaangifte deze periode. Ja, dat ja, dat ja. gaat weer met de DigiD. Ja. Eh, dus die, die uh, digitale uh, uh, middelen. Ja, daar heb je natuurlijk ook goed lezen en schrijven of vaak rekenen ja, bij nodig absoluut. om het juiste te kunnen invullen. Ja, en Jan-Willem, nou begrijp ik dat er eigenlijk in bibliotheken, dus in gemeentes, in steden, dat in bibliotheken ja. dat daar dus de sleutel ligt om hulp te vinden, hulp te krijgen. En worden daar ook de cursussen dan gegeven? Ja, daar zijn inderdaad vaak taalhuizen in een bibliotheek aanwezig. Ja. Dus dat zijn uh, de, de, eigenlijk de informatiepunten waar iemand terecht kan uh, als hij of zij van zichzelf weet, ik heb moeite met deze uh -huh. basisvaardigheden. Uh, en dan heeft vaak een, een bibliotheek ook al cursusaanbod. Uh, of weet bijvoorbeeld bij een ROC of bij een andere aanbieder van een cursus waar iemand terecht kan. Oké. Okay. Nou, en, en nu richten wij ons dan toch weer voor die medewerkers van bibliotheken en taalhuizen. Want als je een taalheld wilt, kun je hem voordragen, uh, nomineren voor die taalheldenprijs die 2 mei uitgereikt gaat worden. En op, hoe doe je dat? Hoe, de, hoe meld je nu iemand aan? Ja, terechte vraag. Uh, dat kan via onze website www.taalheld. Uh -huh. uh, en daar kunnen mensen uh, iemand nomineren die of nu of de afgelopen jaren cursist is geweest. Uh, en dan kunnen ze gegevens achterlaten uh, en dan uh, hebben wij de nominatie binnen. En dan maken we op 2 mei bekend wie er allemaal genomineerd zijn voor de landelijke prijs. Nou, heel erg spannend. De landelijke prijs die door Prinses Laurentien der Nederlanden... Uh uitgereikt gaat worden. Ik hoop dat de, dat de betrokkenen goed luisteren... en anders ons programma terugluisteren. Uh, ik wens jullie heel veel succes. Ontzettend mooie, mooie stichting. En uh, nou, we houden jullie in de gaten. We gaan natuurlijk meekijken wie er in onze eigen gemeente... voor 2 mei genomineerd zijn. Dus wellicht gaan wij elkaar weer ontmoeten, Jan-Willem. Dat zou, dat zou helemaal tof zijn als er inderdaad een onwijs mooie taalheld uit Zandvoort uh, komt. Nou, Dan spreken we elkaar zeker. Hartstikke leuk. Ik roep de medewerkers van de bibliotheek en de taalhuizen op. Kijk in je bestand en uh, we, gaan het, we gaan het volgen. Heel veel succes Jan Willem en heel veel dank dat je ons over je stichting hebt willen vertellen. Nou, dank dat u er aandacht aan wil besteden. Uh, en er zullen zeker ook luisteraars zijn die, uh, ja, die hierdoor gesterkt zijn ja. dat ze niet de enige zijn. Nou, ik vond het zo ook. Hoor. Toen ik hoorde 1 op 5, dacht ik nou, kom op mensen, samen sterk. Precies. Dank u wel. De princesse et de servalant, je lui soleil dans ma mémoire. Je lui soleil, je lui soleil, je lui soleil, je lui soleil. Je, je veux traverser les océans, devenir Monte Cristo, au clair de lune, m'échapper la citadelle. Je veux devenir roi des marécages, sortir de ma cage, un Père Noël pour Cendrillon, sans air. Ja, je veut du soleil. Oftewel, we willen een zonnetje. En dit werd gezongen door Opti Bonner. Nou, en een zonnetje hebben we toch. Nou, kijk eens even achter. Ja, Weg ja, ik, is die. Nee, Weg ik, is ik, ik, ik wil de zon blijven zien. Ja, nou, precies. Uh, als u aanstaande woensdag door het dorp hebt gestruind... om alles van uh, de, uh, de Jutters mee te krijgen... dan kunt u s'avonds doorfietsen naar Haarlem. Want daar is in de boekwinkel De Vries... Uh, een spellingswedstrijd. We kennen allemaal uh, het Groot Dik Dat zien we dan op tv. Maar deze spellingswedstrijd die valt midden in de boekenweek. Uh, het is een lezersfeest. Hij viert zijn 90-jarige jubileum. En de Spaardamse schrijver... debuteerde met de veelgebreide roman De Ziekzoekers. Hij won daarmee de... Anton Wachterprijs. Um, nou ja, en van alles nog en meer. De haar laatste twee boeken heet Wondermiddel en De Heer Weigert Zorg. Die verschenen in 24 en 25. Maar die mevrouw is in die boekhandel en ze is daar werkzaam. En gaat daar informatie geven. Ze is werkzaam als journalist en schrijver. En zij heeft dus uh, de spellingswedstrijd uitgezet. Onze boekenweek duurt van 12 tot zondag 23 maart. Dus sowieso op naar de boekhandel. Ook al voor het boekenweekgeschenk. Maar, en daar hadden we het net over. Net hadden we het over mensen die helemaal niet goed kunnen lezen en schrijven. Maar je hebt er natuurlijk ook die in schrijven gewoon hobby hebben. Dus als je je aan wilt melden voor het dicté Dat is uh, uitgeschreven door de schrijver Anne Gine Goemans. Dan kunt u dat doen door een e-mail te sturen naar Haarlem. De Vries van Stokkem. En de Vries van Stokkem is één woord waarbij Stokkem met CK wordt geschreven. Stokkem.nl. Dus Haarlem, apenstaartje, devriesstokkem.nl. Uh, dat dictee wordt dan gegeven woensdagavond 19 maart vanaf 7 uur. En de van Vries de zit op de Gedemptoude Oude Gracht in Haarlem. Dus voor degenen die juist hobby hebben in lezen en schrijven, is dit ook een leuke tip. Thank you. Message to you, Rudy, van de specials. Dus ook weer een poosje terug, hè, jongens? Ja, <laughs> ja heerlijk. Maar blijf ik, tenminste, ik word er altijd vrolijk van... van, die, uh, van dat groepje, de mm -hmm, specials. Mm. Ik moest er altijd... En Madness, hè? Met die gekke oh, ja. stappen. Ja, ja. maar die gerare... Weet je ja, nog ja, uit die ja. tijd? <laughs> ja. Waar allemaal leuke dingen waren dat er ja. vroeger, hè? ja. Vroeger, vroeger, we kijken ah, ook allemaal goed, met, al. met z'n allen heel graag naar tussen kunst en kitsch. Omdat je hoopt dat er eigenlijk een vaasje wat je moeder heeft achtergelaten wordt behandeld. En dat het heel veel geld waard is. Mm. Nou, we zitten natuurlijk even in de letters en in de boeken. En in de bibliotheek van Bloemendaal is zaterdag 15 maart, dus dat is uh, morgen, vindt er een taxatie plaats van oude boeken. Je kunt meenemen... Uh, uh, oude Bijbel, statenbijbels, atlassen, geïllustreerde werken, reisboeken, nou van alles. Oude boeken worden morgen getaxeerd in de bibliotheek van Bloemendaal door taxateur Arie Molendijk. Arie Molendijk is een bekende taxateur, heb ik begrepen. Hij werkt samen met de Vrije Universiteit en de Koninklijke Bibliotheek. En hij gaat zo secuur mogelijk al die boeken die u hem laat zien uh, taxeren voor de waarde die ze mogelijk hebben op veilingen. Nou ja, dat is dus morgen. U kunt zich nog haasten. De kosten voor de taxatie zijn 5 euro... voor één tot ongeveer 10 boeken. Dus u brengt wat geld mee... en u krijgt waarschijnlijk te horen dat u daar een kapitaal aanbiedt. Ja. Nou, dat is dus uh, morgen... Uh, met restaurateur Ewoud Hogeburg, die ook naar de staat van de Bijbels kijkt en die oude boeken en Bijbels ook restaureert. Dus als u daar uh, nog een scheef in de kaft hangende Oude de bijbel heeft, op naar de Korte Kleverlaan, nummer 9. Het is van half tien tot één uur. viel in the Four Seasons met december 1963. En uh, we gaan weer eens op de klok kijken. Want er is alweer bijna een uur verstreken. En wel het derde uur. En dat betekent ook meteen het laatste uur van Even Geen Rust aan de Kust. Dus um, we gaan al langzaam aan uh, afscheid van jullie nemen. Uh, we bedanken jullie natuurlijk alvast ontzettend voor het luisteren. En natuurlijk ook voor het kijken. Want ook dat kan in onze studio via zfm-live.nl. En wat is het een fantastische uitzending geworden. Laten we hopen dat het over twee weken weer zo'n fijne uitzending gaat worden. Aan de gasten zal het niet liggen. En aan ons ook niet. En als ik even <lacht> kijk naar de gasten die gaan komen. We ontvangen um, de heren van de Fat Lady. Het operagezelschap. Wat uh, op niet al te lange termijn in Bloemendaal weer van zich gaat laten horen. Van alles wat ze in hun kweekvijver uh, hebben opgenomen. Uh, van zangers en zangeressen die van het conservatorium afkomen. Onderschat het niet, het, het is iets fantastisch om mee te maken. Zij komen daar alles over vertellen over twee weekjes in ons programma. En ook in ons programma uh, de cast van Lotte op ENA. En Lotte is een uh, toneelstuk geschreven door Fred Rozenhart. En um, dat speelt zich af in de Tweede Wereldoorlog. En uh, ze komen met dit stuk onder andere ook naar Zandvoort toe. En daarom komen zij erover vertellen. De, de uh, rol van Lotte, weet ik even zo gauw niet wie dat speelt. Maar het gaat over de tandarts... Die uh, werd ingelijfd in het Achterhuis. En hoe Anne Frank, gespeeld door Lea Bos, daarmee omgaat. En uh, de tantearts, die wordt gespeeld door Fred Rozenhart. Het uh, belooft een prachtig stuk te worden. En zoals ik al zei, is al best wel vaak uh, uh, ingehuurd uh, op verschillende plekken. Mede ook natuurlijk door het 80-jarige uh, jubileumsjaar van, zeg de bevrijding, maar. Ja, ja, ja. van de bevrijding. Dus um, zij komen daar alles over vertellen. Dus we hebben weer een heerlijk programma dat ons te wachten staat. En uh, ik zou zeggen, tot dan. Dank je wel, Beb. Voor uh, al je input met al het nieuws en uh, het weerbericht. En je begeleiding van onze achtjarige nou, aankomende collegaatjes. Wat heb ik daarvan genoeg? Wat heb ik daarvan Was leuk, hè? Extra complimenten ja. vooral aan juffrouw Vera. Ja. Dat zeiden Hannie en ik nog. Je zal toch zo'n juffrouw hebben ja. in je schooltijd? Wat ja. had ik die graag gehad? Zeg. Ja. Ja, ja, jongen, ja. die inspireert kinderen en die... Uh, ja, die, die, die, die schopt je echt de wereld in. Ja. van Ga leuk, wat leuks ja. doen. Ja. Leef je talent. Ja, ja. en, en, en uh, zoveel mogelijk dingen le laten leren kennen. Hè? Nou hè. Dat je ja. later niet denkt, als ik geweten had, dat dat ook mogelijk Precies. was. Hè? Want dat hebben we nu wel eens. Hè? Ja, zeker. Dat ik zeker. <laughs> ja, en, en Hanni, uh, ontzettend bedankt weer voor je bijdrage. Met die geweldige columns altijd van je. Ik snap nog steeds niet waar je het allemaal elke keer weer opnieuw vandaan haalt. Ontzettend knap. dat <laughs> ah, zei je ook niet. <laughs> e AI? Nee, toch? Nee, nee. dat komt, dat komt nee, uit, dat uit je eigen dat duim. Doen, ja. Dat komt uit het cabaretieren hoor. <laughs> Zo Ja, wat Zo dacht en natuurlijk de cultuuragenda. Ik hoop dat de menige luisteraar... weer daar iets uh, van heeft opgepikt. Van, hé, hey, wacht even, dat is leuk om te doen. Want daar doen we het voor. En daar jouw muziekkeuze. Dank je wel. Ja, en de regie. En hoe, hoe jij die, die kinderen dat allemaal hebt uitgelegd. Van die draaitafel. Waardoor je soms zelf niet meer wist hoe het ook weer was. Nee, dat is heel <lacht> gek. Als je <lacht> het uit moet gaan leggen, dan weet je niet meer hoe het werkt. Dat is zo raar. <lacht> nee, dat is echt waar. Hè? Ja, nee, want dan zo... spraken we af, dan doen we alles tegelijk. En die ...die kinderen deden het goed en ik deed het fout. Nou, lekker hè? Heel, ja, wel heel herkenbaar, hoor. als je uitgaat leggen wat je normaal automatisch doet. Het ja, nee, ja, ja, ja, was, ja. was ontzettend leuk. En jij hebt goed, ze heel buiten beeld... ...want toen hebben de mensen nog niet geluisterd en niet gekeken... ...die kinderen ontzettend welkom geheten en op hun uh, gemak gesteld. Ja. Het, liep, het liep hartstikke goed. Ja, leuk, ja. leuk. Ja, mede door Lea natuurlijk ja. ook, die, uh, die ze... Uh, Door de... Van alles verteld heeft en ja. uh, rond, een beetje rondgeleid. En, uh, ja. en ze gingen echt keurig achter Lea aan. hè? Stel ja, van als allemaal... uh, moederkloek met de kuikentjes. Oh. Hè? Ja. Alles te bekijken. Hier. Echt heel leuk. Inspirerende echt. ochtend. Voor Absoluut, jaar. vind voor ik jaar. helemaal met je eens. Ja. Nou We hebben nog één minuutje voordat we weer uh, huiswaarts gaan. Ja. Uh, ja. ik, ik zet maar gewoon ergens een nummer in, jongens. Hè? En dan uh, gaan we naar het... Uh, Loka naar het regen. Nee, goede mirakels. Landelijk het nationale <laughs> journaal. <laughs> en de reclameboodschappen. En uh, wij spreken elkaar over twee weken weer. En uh, nou, ik zou zeggen, tot dan. Fijne week. Fijn weekend allemaal. Ja, doe doeg. Da dan. je Records available in the So a in weeks. Tot zover, het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5.